7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Geen nieuwe steun aan Grieken, zegt VVD-leider Rutte. Michel Obama spreekt de Democratische Conventie toe. En Duitsland herdenkt bloedige gijzeling tijdens Olympische Spelen München. In het vijfde grote tv-debat voor de verkiezingen zei VVD-leider Rutte gisteravond dat de Grieken niet een derde keer te hulp wil schieten. Dat kwam hem op harde kritiek te staan van PVDA-leider Samson en D66-voorman Pechtold. PVV-leider Wilders zei dat er na de verkiezingen natuurlijk wel extra geld naar Griekenland gaat. Volgens hem droomt Rutte zelfs in het Grieks. Ook was er na afloop van het debat kritiek van oud-bewindslieden. In het tv-programma Eén voor de verkiezingen... zei oud-premier Lubbers van het CDA dat hij de uitspraken niet verstandig vindt. Voormalig PvdA-voorman en oud-minister Bos... denkt dat Rutte op zijn uitspraken terug moet komen. Bos voorspelt dat er waarschijnlijk nog een keer geholpen moet worden. Oud-VVD-leider Bolkestein zei dat hij het met Rutte eens is. Als de Grieken hun beloften niet nakomen, stopt de steun. En dat is een juist standpunt, zei Bolkestein. Amerikaanse presidentsvrouw Michelle Obama heeft vannacht de Democratische conventie toegesproken. In Charlotte, in North Carolina, verzekerde ze een enthousiast gehoor... dat de president nog altijd dezelfde is als toen hij 3,5 jaar geleden begon. Je verandert niet door het presidentschap. Je laat ermee zien wie je bent. Een man die we kunnen vertrouwen, zei ze. Een andere belangrijke spreker vannacht was burgemeester Julian Castro van San Antonio in Texas. Jimmy Carter was te horen en te zien via een videoscherm. Morgen dan spiest een andere oud-president, Bill Clinton. De democratische conventie duurt drie dagen. En het hoogtepunt is morgen ook als Barack Obama met een toespraak de nominatie van zijn partij aanvaardt. Op het voormalige Duitse militaire vliegveld Fürstenfeld-Broek wordt vandaag herdacht... dat veertig jaar geleden elf Israëliërs en een Duitse politieagent werden gedood tijdens de Olympische Spelen in München. Het vliegveld was destijds het decor van een mislukte reddingsoperatie, waarbij alle gegijzelden en vijf van de acht Palestijnse gijzelnemers omkwamen. Onder de 600 aanwezigen bij de herdenking zijn Israëlische overlevenden van het drama, nabestaanden van de slachtoffers en veel politici en sportofficials. In de nacht van 4 op 5 september 1972... gijzelden leden van de terreurgroep Zwarte September... Israëlische atleten en officials in het Olympisch dorp. Zij stonden meer de vrijlating van gevangenen in Israëlische gevangenissen... en van Andreas Bader en Ulrike Meinhof van de Rote armee fractie Een reddingspoging eindigde uiteindelijk dus in een bloedbad. De Duitse tv besteedt vanavond aandacht aan het Hulmeisje... in de hoop dat deze moordzaak uit 1976 alsnog kan worden opgelost... Het naakte lichaam van het meisje werd 36 jaar geleden gevonden op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen, langs de A12. Om wie het gaat en hoe ze om het leven is gekomen is tot op de dag van vandaag onbekend. In zijn tijdje is er voor het Hulmeisje een cold case team van de politie. Dat team heeft tips die richting Duitsland wijzen. Vandaar dat een Duits opsporingsprogramma er gisteravond en vanavond aandacht aan besteedt. Pensioenfonds ABP investeert ongeveer 80 miljoen euro in de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Het is voor het eerst dat er een pensioenfonds op deze manier geld steekt in de infrastructuur. In het buitenland gebeurt dat vaker, maar de Nederlandse fondsen zijn vaak huiverig voor dit soort projecten. Ze zijn alleen geïnteresseerd als er een hoog rendement is en er niet te veel risico's bestaan. De overheid dringt er bij de pensioenfondsen al langer op aan om geld te steken in wegen.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 De staat Massachusetts moet van een federale rechter... een seksoperatie betalen voor een moordenaar. Volgens de rechter zijn de grondwettelijke rechten... van de gevangenen geschonden. Robert Kozylek, die intussen Michelle Kozylek heet... vermoorde in 1990 zijn vrouw... nadat ze hem had betrapt in vrouwenkleding. Daarvoor werd hij veroordeeld tot levenslang. Hij zit in een gevangenis voor mannen, maar voelt zich vrouw. Een hormoonbehandeling werd toegestaan... maar de staat weigerde een seksoperatie te betalen. Volgens de rechter heeft Kozilek bewezen dat hij nog steeds leidt aan een gender identiteitsgestoornis En daarom zou Massachusetts een ingreep moeten betalen. De staat overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan. Nou, dan het weer, wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen opnieuw een droge dag met zon en stapelwolken. En het wordt dan iets warmer dan vandaag.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 Aan boord ontspant u in de Lounge en First Class Shower Spa. Bekijk alle bestemmingen en boek direct op emirates.nl. Fly Emirates. Hello Tomorrow. Aanstaande zaterdag. Gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight. Het NOS Radio 1 Journal Live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara Rentsen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Er is wat reuring ontstaan na uitspraken van VVD-lijsttrekker Mark Rutte... over Griekenland en de euro. Volgens critici heeft hij ronduit onverstandige uitspraken gedaan. Ja, het was dus opnieuw een groot lijsttrekkersdebat... gisteravond in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteravond was het in het Koninklijk Theater Carré. Het kwam toch weer nieuws uit. Hadden we natuurlijk al aanzien komen. En daarom luisterde verslaggever Wilco Boom nauwlettend mee. Wat er ook gebeurt, Griekenland krijgt er geen cent meer bij. Als ze nog een keer geld nodig hebben in Athene... stappen ze maar uit de eurozone. Zij gisteravond VVD-leider Mark Rutte in het carré debat Als Griekenland belt, dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket. En daar ben ik tegen. Dus geen geld betekent ook geen extra tijd voor Griekenland. Extra tijd kan als het geen geld kost. Maar bijna in alle berekeningen die wij maken... zal extra tijd ook fors extra geld kosten. En dan kan het dus niet. Stel, Griekenland kan zich inderdaad weer niet aan de afspraken houden. Zegt u dan, dat is dan maar zo. Zelfs als Griekenland uit de euro vertrekt. Ja, dat kan betekenen dat Griekenland de eurozone verlaat. Dat is overigens een besluit van Griekenland. Maar meneer Rutte, u zegt hier, in carré, afspraak is afspraak. En ik houd woord. Als de afspraak niet wordt nagekomen, dan Griekenland uit de euro. Zo is het. Rutte keerde zich dus scherp tegen nog een steunoperatie voor Athene. Het kwam hem op kritiek van alle andere lijsttrekkers te staan. Diederik Samsom, PvdA. In februari 2010 zei toen nog oppositieleider Mark Rutte... er gaat geen cent naar Griekenland. Daarna gaf hij twee keer geld naar Griekenland. Sibrand Buma, CDA.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 Vooral om Alexander Pechtold van D66 en Geert Wilders van de PVV toen het over Europa ging. U verdient het alle drie niet om minister-president te worden. U bent lakeien van Brussel. En Margaret Thatcher had in er eentje meer ballen dan u met z'n drieën bij elkaar. Dan zal ik de heer Pechtold, eerst Pechtold en dan eerst Pechtold, dan Samson. De heer Wilders voelt zich in het Circus Theater thuis. Ik had een vraag. <laughs> SP-leider Emile Roemer was in de eerdere lijsttrekkersdebatten... niet heel goed uit de verf gekomen en hij moest zich gisteravond revancheren. Dat lukte niet helemaal toen hij werd aangevallen... omdat de SP haar verzet heeft gestaakt tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Onderhandelen doen we daar. Standpunten bekendmaken doen we hier. Breekpunten hebben we niet. We hebben maakpunten. Meneer Roemer, ik sta hier namens de kiezer. Ja. U bent al drie keer veranderd in drie maanden. Garandeert u hier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 Dan kan hij dat nooit zonder de SP. Dus laat het nou eens een keer duidelijk zijn. Zeker op zo'n front. Je hebt gezien wat er aan de overkant staat. Dit lukt alleen maar als wij samen optrekken. Samson liet zich een beetje uit de tentlok. Ritten of rommer? Als ik om me heen kijk, dan staan er twee partijen erg dichtbij. GroenLinks en de SP. Iets verderop, D66, CDA. Een stuk verder weg staat de VVD. Zo is het landschap. Dan kunnen we u... kijken hoe het verder gaat. Volgens mij heeft u het al gezegd. Liever ja, met de SP. Dat is mooi. Volgens de kijkers eindigde de Roemer als vierde in het debat. Wilders werd derde, premier Rutte tweede en Diederik Samson opnieuw eerste. We praten verder over het debat. Doen we met politiek redacteur Joost Vullings hier in Den Haag. Joost, uh, ja, weer een groot debat. Wat vond je van deze? Nou, ik vond wel dat nog steeds, want ze hebben er al een hoop gehad. De spanning ervan afdruipt hè, als, als het debat begint. En uh, het is goed van dit debat om politici beschermde spreektijd te geven. Dus dat ze niet uh, onderbroken kunnen worden door hun tegenstanders. Dan kunnen ze hun standpunt uh, goed duidelijk maken. Maar dat leidt wel tot hele strak voorbereide statements. En ze moesten ook nog in de camera kijken. En daardoor vond ik het af en toe een beetje verkrampt uh, overkomen. Ja, verder een debat zonder echte uitblinkers. En zonder echte mensen die door het ijs heen zakten. Nou ja, Je hoort het net van Wilco Boom, uh, Mark Rutte en uh, Diederik Samson... werden als de winnaars aangewezen. als de winnaars. Ik denk dat dat eigenlijk wat meer zegt over de politieke voorkeur van Nederland. Dat ze gewoon ne, die twee mensen steunen, ja. dan dat ze nou echt de beste waren. Ja, dan uh, de zaken Griekenland, want daar komt natuurlijk veel kritiek op. Op uh, Rutte, want die zei dus in het debat genoeg is genoeg. Geen extra geld meer naar Griekenland. Dat is natuurlijk uh, prijsschieten voor de anderen. Uh, waarom zei die het dan toch? Uh, omdat hij het vindt. Uh, ja, Zijn politieke tegenstanders zeggen... Ja, we, we geloven niet dat je deze belofte kan waarmaken. Nee. En dan verwijzen ze ook naar het uh, verleden. Het is natuurlijk ook een lastig punt Europa voor, voor VVD-leider Mark Rutte. Want hij is ook nog eens premier. Daar zit hij natuurlijk een beetje, beetje klem tussen, tussen die twee rollen. Uh, en het kan natuurlijk zeker gebeuren, inderdaad, daar hebben die mensen wel gelijk in... dat in de toekomst, eh, misschien wel de nabije toekomst, over een paar weken... Mark Rutte als premier, gedwongen door de werkelijkheid... gedwongen door de krachtsverhoudingen in Europa, toch de Grieken wat moet toezeggen. Maar aan de andere kant... Het is gewoon het beleid van Nederland om te zeggen... we geven geen geld meer aan de Grieken. Het beleid is om maximale druk op Griekenland te houden... zodat ze dus niet uh, kunnen gaan marchanderen met die hervormingen. Uh, dat hoor je minister Jan Kees de Jager ook zeggen. Dus wat dat betreft is het gewoon staand beleid. Het was pas echt nieuws geweest als hij had gezegd... ja, ik ben wel bereid <lacht> geld aan de Grieken te geven. Dat zou echt een enorme koerswijziging zijn geweest. Ik denk dat dat internationaal uh, tot meer ophef zou leiden. En, ja, uh, uh, en als politici elkaar verwijten van deze belofte kan je niet waarmaken... Nou ja, dat geldt natuurlijk voor meer beloftes die ik gisteravond ja. heb gehoord. Uh, meer partijen die er stonden gaan over een week de onderhandelingen in. Dat zijn dan onderhandelingen Nederland, de formatie. En daar zullen ook hele belangrijke punten gaan sneuvelen. Dus het hoort ook gewoon een beetje bij de verkiezingen... om nu heel erg veel ophef erover te maken. Nou, we nemen dit mee straks in het gesprek met uh, Alexander Pechtot van D66 uiteraard. Dat is uh, na half negen tot negen uur, is die onze gast. Uh, nog eventjes, want we hebben natuurlijk strategieën gezien hè, uh, van de verschillende partijen. Hebben ze allemaal van tevoren bedacht hoe ze de campagne ingingen. Zie jij inmiddels wijzigingen in die strategie? Nu ook peilingen toch wat verschuivingen ja. uh, zien... Zeker, bedoel, we weten natuurlijk allemaal van... Hè, bedoel, Roemer die, die gaat omlaag, laag, uh, Samson komt omhoog. Er is op links een hoop gebeurd en dat leidt inderdaad tot strategiewijziging. Je ziet dus dat Mark Rutte zich steeds meer op Diederik Samson uh, richt. Ook nog wel op Roemer, maar Samson is nu zijn eerste mikpunt. Uh, in het debat over de zorg gisteravond in het Kree-debat... zag je eigenlijk dat iedereen Diederik Samson in één keer heel veel uh, gaat aanvallen. Ja, dat krijg je natuurlijk als je omhoog komt. Dan ga je meer weerstand ondervinden. Dus uh, nou, die, die kan aan de bak in de, in de, in de komende debatten ook. En daar Daarnaast zag je dat ook Roemer Samson uh, ging aanvallen. Meestal vallen partijen elkaar, linkse partijen vallen elkaar niet aan... rechtse partijen vallen elkaar niet aan. Maar Roemer ja, die probeert eigenlijk Samson tot een keuze te dwingen... met het oog op de formatie. Ik kies je nou eigenlijk voor mij of kies je voor VVD-leider Mark Rutte. En uh, ja, hij zit heel dicht aan tegen zo'n bekende campagne-uitspraak... wat hij eigenlijk wil uh, communiceren naar de kiezer toe. Als je op Samsung stemt, krijg je Rutte er gratis bij. Ja, ja. Ik denk dat Roemer binnen nu in een paar dagen... dat een keer echt zelf hardop gaat zeggen. En zo probeert hij eigenlijk dus de linkse strategische stem weer terug te winnen. Ja, en, en uh, deed Roemer dat dan goed, die aanval openen? Want alle ogen waren natuurlijk op hem gericht. Hij zal, Kan hij het tij nog keren? Nou, dat, dat is ontzettend... Ik ik, ik, ik, vond hem, ik vond hem goed, maar ik vond hem, ik vond hem niet uitblinken. En uh, uh, Op een of andere manier zijn er best veel verkiezingen geweest de afgelopen tien jaar in <lacht> Nederland. En ik heb ze allemaal mogen verslaan. En, en mijn ervaring is toch dat als, je, uh, dat als er eenmaal een trend is in een campagne, dat het heel moeilijk is om te keren. Dus als je ja. een campagne een beetje ongelukkig begint en je gaat dalen, ik heb het eigenlijk niet meegemaakt dat een partij erin is geslaagd om dat dus te keren. En ook als je een campagne goed begint, zoals Diederik Samson nu, dan, ja, dan blijft het over het algemeen goed gaan. En als je dan foutjes maakt, dan glijden die heel makkelijk van je af. Ja. Theoretisch gezien kan het, want heel veel mensen, heel veel zwevende kiezers zijn er. En Samsung kon enorm gaan blunderen. Ja. En Roemer kan weer gaan uitblinken. Maar de ervaring leert dat dat heel moeilijk zou zijn om zo'n trend te keren. We hebben het gevoel dat het AOW-standpunt hem ook een beetje dwars zit. Uh, ja. daar, daar is hij een beetje over aan het schipperen. Het is niet ja. meegenomen in het, in het verkiezingsprogramma... vervolgens wel ja. in de CPB-berekening. Daar komt hij dan weer een beetje op terug. En het is de schuld van anderen. Daar, daar komt hij niet lekker uit, hè? Nee, kijk, dat is natuurlijk ook het punt. Zij hebben natuurlijk uh, uh, jarenlang, 65 is 65... echt dat niet alleen in de Tweede Kamer geroepen... maar daar ook echt actie op gevoerd. En uh, ze hadden dan in het verkiezingsprogramma staan tot... Uh, uh, 2020 blijft het 65, Dat toen maakten ze al een, al een beweging. En nu blijkt ook dat ze voor 2020 al in de AOW gaan ingrijpen. Dat hebben ze gedaan, omdat ze, uh, ze leverden hun verkiezingsprogramma in... en ze kwamen financieel niet uit. D dus ze moesten wel. Maar ja, dat komt natuurlijk niet heel sterk over. En daar, ja, daar kan je natuurlijk dan ook niet uitkomen. Nee, dat is heel lastig om daar uh, iets verstandig over te zeggen... vervolgens, als je daarop aangevallen wordt. Joost Vullings, wij spreken jou later nog. Na acht uur dan gaan we eens inzoomen op de rechterflank. Dank je voor nu. En straks gaan we het hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Michelle Obama sprak de Democratische Conventie zojuist toe. En ze sprak met passie over haar man. Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Op naar de Democratische Conventie. Het was een uh, feel-good avond met Michelle Obama als belangrijkste spreker. Ze prees haar man dat hij dezelfde is gebleven na vier jaar presidentschap. Dat hij nog steeds hetzelfde idealisme heeft. Ze wilde het vuur van vier jaar geleden weer terughalen. Michelle leverde in elk geval vakwerk, want er werd uh, veel gehaald en gejaagd.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 Well when she went back and she talked about how Boma had the old car so it brought it back to my first car the rusty car where you could see the bottom of the floor I loved it reminded of it it really brought it back cuz my first car caught on fire so I kind of it kind really of but... Ik moest weer terugdenken aan mijn eerste roestige auto die vlogen de fik Michelle heeft haar doel bereikt deze zaal gaat voor haar door het vuur oh!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 Er nog eens plaatjes. Listen to the radio van Tom Robinson. In Den Haag wordt het licht. Is het al lang licht en zonnig. Dat is prettig voor Mark Robin Visser. Want die is hier ook in Den Haag ergens in de stad. Mark Robin, we kijken wel de hele tijd uit drama. Zien je niet. Waar ben je? Ja, maar ik wil eerst even de groeten doen. Wat zegt u? Oh, maar sorry Pardon? Marcel, ja, ik word in de ja, reden de groeten van. doen. Wat zegt u? Nou nee hoor, maar uh, ik dacht ik doe eerst even de groeten. Dat nou, nou, doe zo... maar dan, dan zijn we er vanaf. Het is nog zo vroeg, de groet aan iedereen uh, die luistert en met name mijn moeder. Al oh, wat leuk. Ja, is ze blij mee. Maar, ja. Luisteraars, ja Marcel, dit is, uh, sorry voor deze kleine onderbreking, Marjolein <laughs> de Jong. Ik ben zeer benieuwd. van Cultuur te Den Haag. U heeft u zelf al op de kaart gezet nu hoor. Nou, niet alleen cultuur, we staan hier wel bij cultuur. Uh, ja. Maar ook uh, internationaal, binnenstad, dus ook toerisme en city marketing. Omdat het vaak ook wat meer aan elkaar verbonden kan worden. En we staan hier bij een van de parels uh, van Nederland, ja. het gemeentemuseum. We staan in de tuin van het gemeentemuseum. Er staat verboden te vissen, geen bal spelen en alleen toegankelijk voor wandelaars. Ja. Nou, dan weten we waar we aan toe zijn. Ja, Nou, dus, dus moet je gauw naar binnen denk ik dan maar voor uh, alle ja. prachtigheid uh, wat er is. Ja. Even alle gekheid op het stokje, mevrouw de Jong. U bent trouwens wethouder niet alleen van cultuur... maar ook internationaal heeft u in uw portefeuille. U bent van D66. Komt u nog wel aan wethouder toe nu in deze verkiezingstijden? Dat lukt wel, hoor. Ja. Ja, ja. Ondanks dat het heel erg druk is, maar dat lukt wel. Laten we het ja. dan maar ook maar even daarover hebben. Over uw functie als wethouder. Uh, ik ben hier vanochtend een beetje toeristische dingen aan het doen in uw stad. Omdat het Nederlands Bureau voor Toerisme aan de bel trekt. Die zegt... Uh, er moet geld bij. Er moet juist niet geld af op dit moment, maar er moet geld bij. Uh, het Nederlands Bureau voor Toerisme moet de helft van de Rijksbijdrage inleveren. Dat is natuurlijk nogal wat. Hier in Den Haag heb je ook een bureau City Marketing. Hè? Daar is ook veel geld van afgegaan. Den Haag Marketing. Oh, Den Haag, ja. Den Haag Marketing uh, is geld van afgegaan. Dat klopt. Die zijn van ongeveer 60 naar 40 medewerkers gegaan. Uh, is dat maar... nou wel verstandig? Nou, dat bureau is erg gestroomlijnd nu, uh, maar ze zijn er zelf nu wel heel erg content mee. Het gaat nu sneller uh, en vlotter. Ja, ja verstandig. Uh, je moet je altijd afvragen uh, uh, zaken die veel geld opleveren. Hoeveel geld kun je daarvan afhalen, zodat het nog steeds goed doorloopt. En toerisme uh, is een van de belangrijkste inkomstenbronnen ja. voor Den Haag. Uh, Vertel eens, hoe verhoudt zich dat? Ja? Uh, een op de 10 mensen in Den Haag... Uh, krijgen hun inkomsten aan toer uit toerisme. Dus dat is best veel. Van de werkenden bedoelt u? Ja, ongeveer? van de werkenden. Ja. Hè? Dus ja. mensen die uh, bijvoorbeeld werken uh, in hotels, uh, restaurants... Nou, en alles wat met toerisme te maken heeft. Ja. We hebben in 2011 weer meer toeristen gekregen dan ooit ervoor. En dat komt onder andere door bijvoorbeeld het prachtige aanbod uh, van uh, Madure Dam. Maar dat komt door een hoop zaken. We hebben heel veel nieuwe hotels. Ja. Uh, en we zijn we zijn nu bezig, ook omdat we dat belang en de bredere en langere visie... wil ik steeds meer in kaart krijgen. Bezig met het Deltaplan uh, toerisme om daar dus met name... Uh, aandacht op te de vestigen. Ja, nou ja, uh, Den Haag heeft ook nog de ambitie om culturele hoofdstad te worden. Hè? In 2018 speelt ongetwijfeld ook een rol. Nou, maar dan nee, even ja. dat pleidooi van dat Nederlands bureau. Hè, voor heeft u daar veel mee te maken trouwens... met dat Nederlands bureau voor toerisme? Nou, Ze uh, zitten uh, gelukkig in Den Haag. Dus ah. ze, de contacten zijn warm, uh, mag ik zeggen. Maar ze zijn natuurlijk voor heel Nederland. Uh, dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar is, het, is het verstandig om uh, in deze tijden... zo'n budget voor zo'n Nederlands bureau te halveren? Hoe denkt u daarover? Nou, Ik moet zeggen, toen ik hoorde halveren... Toen moest ik ook wel erg slikken. Kijk dat daar wat af moet, net zoals overal. Ja. Uh, dat is niet zo'n uh, uh, ingewikkelde opgave. Uh, um, halveren is nog wel een beetje, beetje moeilijk. Maar we gaan wel steeds inniger samenwerken. En andere steden ook. En dus naar de grote internationale beurs in het buitenland... wordt heel veel samengewerkt. Kijk. En dat is dan weer het voordeel. Yes. Hartelijk dank, uh, uh, mevrouw de Jong. Straks komt hier uh, meneer Jos Franke. Die is van het Nederlands Bureau voor, uh, voor Toerisme. Ik ben benieuwd aan wie hij de groeten straks wil doen. Nee, dat gaat, gaat niet gebeuren, Marco. We laten het niet meer toe. Kom je trouwens nog hier in de Hofweg? Nou, in als het, het zo moet, dan hoeft dat niet hoor. Ja, oh, okay. nou, uh, tot ziens. Ja, nou, hoor.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 -journaal. Geen nieuwe steun aan Grieken, zegt VVD-leider Rutte. En Michel Obama spreekt de Democratische Conventie toe. Het is half acht, ik ben Mark Visser, goedemorgen. VVD-leider Rutte wil geen nieuw steunpakket voor Griekenland. Ook niet als dat leidt tot het vertrek van de Grieken uit de eurozone. Zei Rutte in het lijsttrekkersdebat van gisteravond in Theater Carré. Als Griekenland belt, dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket. En daar ben ik tegen...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 En nu staat hij zelfs tegen de stelling te stemmen... die gaat over het bijeenhouden van de eurozone. Wat moeten mensen nu denken van politici? En er was niet alleen kritiek van de andere lijsttrekkers. Ook oud-premier Lubbers en oud-minister Bos... lieten na afloop van het debat van zich horen. We krijgen niet al ons geld terug uh, van Griekenland. Uh, en we moeten uh, waarschijnlijk nog een keer Griekenland Rutte helpen. Zegt, er gaat niet omdat meer dat geld. beter is ja. voor de Nederlandse belastingbetaler ja. en de Nederlandse ondernemer. Hij komt erop terug. Dat is de waarheid. En ik denk dat Rutte hier dus op terug zal komen. En behalve over Griekenland hadden lijsttrekkers het gisteravond in het vijfde grote debat over de zorg, de AOW en de eurozone. Ook in Amerika is de camp campagne in volle gang. Op de Democratische Conventie in Charlotte, in Noord-Carolina... sprak de Amerikaanse presidentsvrouw Michelle Obama een enthousiast publiek toe. Ze zei dat haar man nog altijd dezelfde is als drieënhalf jaar geleden... toen hij als president begon. Ik heb eerst hand that dat president niet change wie je bent. Nee, het reveals wie je bent. De democratische conventie duurt drie dagen... en morgen is het hoogtepunt als Barack Obama met een toespraak... de nominatie van zijn partij aanvaardt. Tijdens de overwinningsspeech van de nieuwe premier... van de Canadese provincie Quebec... heeft een man op toeschouwers geschoten. Daarbij is een man gedood en iemand zwaar gewond geraakt. Deze verslaggever zag eigenlijk alleen dat de partijleider... van de winnende partij van het podium werd gehaald. Ik zag hetzelfde de man met de headphone kwam op stage en wist haar Maar de partijleider kwam al snel weer terug om te laten zien dat er niets met haar aan de hand was. En ze vroeg de aanwezigen het gebouw te verlaten. De politie heeft de gewapende man opgepakt buiten het gebouw. Een 50-jarige man zou met een geweer op de achterste rijen van het publiek hebben geschoten. Spanjaarden kunnen vanavond weer rechtstreeks kijken naar stierenvechten op tv. Verbod daarop werd onlangs opgeheven na zes jaar. Socialistische regering van ex-premier Zapatero stelde het verbod ooit in. Die vond de live-uitzendingen te duur... en ook over het tijdstip van de uitzendingen was veel te doen. Die zouden te vroeg op de avond zijn. Dierenrechtenorganisaties zijn niet blij... dat de conservatieve ragooide stierenvechten weer uit laat zenden. Eerder dit jaar werd stierenvechten namelijk in het noorden van Catalonië nog verboden. Verbreding van de N33 tussen Assen en het Groningse Zuidbroek... gaat betaald worden door het pensioenfonds ABP. Die steekt er zo'n 80 miljoen euro in. Het is voor het eerst dat een pensioenfonds op deze manier geld steekt in de infrastructuur. Volgens Harmen Geerts van het pensioenfonds... kan de proef in het noorden leiden tot meer investeringen in de Nederlandse infrastructuur. Dit was duidelijk een proefproject. Wij uh, hebben hiermee denk ik, uh, aan kunnen tonen dat er behoefte is voor deze vorm van financiering... En wij denken dat uh, er nu de deur is opengezet om dit vaker te doen en op grote schaal. De uitvoerder APG die het geld investeert voor het pensioenfonds... heeft dit al eerder gedaan bij Franse snelwegen en bij het wegennet in het Verenigd Koninkrijk. De overheid wil al langer dat pensioenfondsen geld investeren in wegen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Een zwak koufront trekt vandaag over het land en zorgt ervoor dat we in iets koelere lucht terechtkomen.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 ANWB ah, verkeersinformatie. Druk is het zeker niet vanochtend. Er staan een paar files. Naar Eindhoven vanuit Maastricht op de A2 langzaam rijden tussen Leende en knooppunt Leende -Heide. De nasleep van een pechgeval op de ring A10 tussen de Rijen en Knopend meer 2 kilometer. De rijstrokken zijn open. A12 aan de Utrecht, ook daar langzaam rijden voor de Alfred Wageningen 2 kilometer. En op de A28 zullen richting Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden 2 kilometer.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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Veel verkiezingsnieuws daar, campagne nieuws daar. En de campagne kunt u live volgen. Klikt u dan even op de campagne vandaag. Ja, daar alles ook uiteraard over het debat van gisteravond in Carré. Joost Vullings is bij ons. Die is inmiddels in de kranten gedoken, Joost. Jazeker. Wat schrijven ze? Nou, ge geen, geen grote openingen waarvan je denkt... zo, dat, dat gaat de campagne een draai geven. Wel een, een hoop ja, leuke artikelen om, om te lezen. Achtergrondartikelen... Uh, zo zegt het AD, of die heeft een artikel over de vrouw van... dus de vrouw van de, de lijsttrekkers. Oh. Nou, We hebben natuurlijk ook net al in het nieuws gehoord... Michelle Obama heeft mm. gespeechd en Romy wordt ook in het artikel gememoreerd... In Nederland zie je die vrouwen wat minder. Uh, maar er wordt voorspeld een artikel dat gaat veranderen. Uh, Willem Post, Amerika-deskundige, zegt bijvoorbeeld in het uh, uh, Algemeen Dagblad... om dus trouwens het verschil weer te geven tussen Nederland en Amerika. De premier in Nederland heeft vooral een politieke rol. De president van Amerika is ook staatshoofd... en heeft dus een uitgebreidere ceremoniële functie. En dan is het natuurlijk automatisch ook belangrijker... dat, een, dat uh, de partner van treedt dan vaker op en wordt dan belangrijker. Nou, Leuk artikel om te lezen. De Volkskrant, die waarschuwt... Althans, daar waarschuwen wetenschappers in voor stemwijzers... dat die ook niet alles zijn. Die zijn gebaseerd op keuzes. En dat heeft effect op de uitslag ervan zo zeggen ze van het formuleren van de vragen, het selecteren van de vragen, de wijze waarop je kunt antwoorden en hoe dan het advies wordt gemeester, dat weegt allemaal mee. Oké. Okay. Dus het wordt voor gewaarschuwd dat het niet. Hey, we zagen ook in de Volkskrant een uh, verhaal op de voorpagina over uh, de aflossing van hypotheken. Dat, dat is een afspraak uit het Lentakkoord, ja. maar We moeten er even straks aan Pechteld vragen of dat, of dat nou uh, de uitwerking. Ja. Want ja, als ik het zo snel zo vanochtend uh, heel snel las, dacht ik van, nou dit is precies wat is, okay. wat, is afgesproken. wat is afgesproken. Maar het is goed om dat bij hem te checken. Checken, Gaan we zo bij hem. Want hij zou dat moeten weten. En dan in Trouw, ja, uh, Tovik Dibi. heb oh? tijd niks meer van gehoord. Nee, Heel leuke reportage. Raast... Ja, het gaat natuurlijk niet zo goed met GroenLinks. Staan op drie uh, in, in de peiling. En hij heeft zichzelf op tien laten zetten. Uh, maar hij zegt dus uh, in ieder geval uh, in Trouw... dat hij geen spijt heeft uh, wat hij gedaan heeft. Dus dat hij... Uh, de strijd is aangegaan met de Stap om het, om het uh, leiderschap. Want als hij dat niet had gedaan, was hij diep ongelukkig geweest, zegt hij in trouw. Oké, okay. hij gaat lesgeven geloof ik, hè, als het niet goed komt met, uh, met die tien zetels. Ja, hij ziet, hij ziet hem ik. trouwens ook op de foto in trouw, dan, dan is hij al... Uh, is hij al aan uh, het lesgeven? Hij, nou ja, hij is op de Universiteit van Nijmegen, ah. Spreekt die, uh, die studenten toe. En uh, tot slot de Telegraaf, uh, daar klapt uh, Marcel Hernandez... Die, dat was het Kamerlid dat voor uh, de zomer uit de PVV-frak... Uh, Stapte die is bezig met een boek. Die komt geloof ik dit weekend uit, dus al wat voor publicaties. Uh, die haalt weer uit uh, naar Wilders, maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat Dion Graus uh, van plan is geweest uh, een keer uit de Pvv-fractie te stappen en dacht uh, vier zetels te halen. En verder zegt hij van uh, ja dat Graus uh, wereldvreemd uh, gedrag uh, vertoont, maar dat hij kennelijk een uitzonderingspositie in de fractie heeft. Want Wilders doet er niks aan. En dan zegt hij het. Het kan bijna niet anders of Graus moet explosief materiaal hebben waarmee hij wilders kan chanteren. Maar de oh telegraaf zegt er wel bij: in het boek komt geen spatbewijs bewijs voor deze stelling. Maar goed, wel waarschijnlijk een spectaculair boek om te lezen. Dankjewel, Joost. Als het uitkomt, dan uh, zullen wij er aandacht aan besteden, vermoed ik zomaar, op Radio 1. Nu aandacht voor de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil niet schrikken. Wie ben aan de telefoon, maar dat uh, kan ook. <laughs> in oh, dus nou. een noodoplossing. We ja, komen. nou, maar zo kan het ook. Je bent goed verstaanbaar, Tom. We gaan het hebben over de Oranje tegen Turkije. Dat wordt de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Ook onder de eerste wedstrijd, officiële wedstrijd, onder leiding van Van Gaal. Wat weten we over de opstelling? Ja, het is een echte Van Gaal-week. Hij heeft een aantal mensen dus niet meer geselecteerd. De Jong van de Vaart, Afelui, van de Wiel... was al eerder als uh, slachtoffer weggevallen. Hij heeft ook niet zoveel keuze. Er wordt heel veel geschreven over hele gewaagde keuzes van Van Gaal. Maar het elftal was echt aan vernieuwing toe. Maar het is altijd wel een groot risico... om uh, ja, met zo'n hele nieuwe ploeg een meteen hele belangrijke wedstrijd... want Turkije wordt toch wel als de grootste concurrent in deze pool gezien... waar verder Hongarije, Ro Roemenië, Estland en Andorra in zitten... En ja, dan kom je op namen als Kwasi, eh, Ver, eh, Strootman, bijvoorbeeld op het middenveld. Daar zal de keuze uit vallen. Sneijder speelt daar in ieder geval nog. En wat toch opvallend is, is dat hij heel duidelijk eh, voorlopig voor Huntela gekozen heeft. En eh, niet voor Van Persie, de grote man eh, in Engeland. Waarvan eh, lijkt dat hij toch gewoon op de bank gaat starten aanstaande vrijdag. Dus hij eh, neemt, zoals altijd, van Gaal wel een risico. Aan de andere kant heeft hij ook niet zo heel veel keus. Maar eh, vier wedstrijden op rij verloren, het Nederlands zelfs al op de EK en dan de eerste oefening in te het land tegen België. Het staat er niet zo geweldig voor. En uh, automatisch kwalificeren, ja, dat zal nu nog maar eens moeten gaan blijken. Ja, nou. Hey, er komt een uh, boek uh, uit vandaag van uh, Tyler Hamilton. We gaan het even over het wielrennen hebben. De ja. Secret Race. Um, wat kunnen we daarvan verwachten? Zullen daar weer uh, dopingonthullingen in staan, vermoedigd? Ja, dat is het idee. Deze Tyler Hamilton is een man die dus lang uh, uh, met Armstrong gereden heeft, zelf betrapt is op doping, zijn Olympische tijd. de titel van twee 2004 moest inleveren. Het is een van de mannen die getuigd heeft tegen Lens Armstrong. Toen heeft hij een aantal dingen gezegd. Nou, die zullen nu nog eens dunnetjes of dikketjes... hoe je het maar wil zeggen, in het boek worden overgedaan. Ja, en hij zegt daar letterlijk in... dat boek gaat vandaag dan officieel uitkomen... van hij deed hetzelfde als wat wij deden. En dat was EPO, testosteron, bloedtransfusies. Dat dat dus een heel systeem was. De woord de Secret Race duikt daar natuurlijk ook op. En dat netwerk rond... ja. Armstrong, wat zich al uh, gesloten heeft... ...zeven titels heeft hij moeten inleveren... ...zeven toertitels, uh, geruchten of verhalen... ...dat er nu bloed ook echt is... ...waarin aangetoond kan worden... ...dat uh, hij de gebruikt gebruik heeft. Overigens merkwaardig dat men daar nu mee komt... Ja. ...als dat bloed al zo lang in de schappen staat. Uh, dit soort boeken... ...dat roept altijd een dubbele reactie op. Enerzijds dat de mensen die het graag willen horen... ...die zeggen, zie je wel. En anderzijds, uh, wat Armstrong zelf natuurlijk ook altijd zei... ...een uh, gefrustreerde, teleurgestelde renner... Die et cetera. Maar de details... Dat is wel belangrijk, die in het boek naar voren zullen komen. Dat is de verwachting. Die zullen toch wel aantonen dat het toch wel enigszins op waarheid gebaseerd moet zijn. Dus uh, ja, het was al gesloten, zeg maar, het netwerk rond uh, uh, Lens-Armstrong. Het wordt door dit boek waarschijnlijk nog uh, iets strakker aangekrokken. Het nou. gaat vandaag uitkomen aan de andere kant van de klas. Maar de snelheid is zo groot, het zal binnen een uurtje ook in Nederland allemaal bekend zijn. Oké, okay. nou, en het boek is nog zeker niet gesloten rondom Armstrong. Dankjewel, Tom Tom van het Hek. Oh. Spreek je okay. morgen weer. Hoi. Doei. Hier in Nederland lijkt er vooral te worden gedebatteerd over de eurocrisis. Bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt wordt er hard aan gewerkt. Daar spreken we straks over. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANBB, Kees Kwaks met een rustige ochtendspits. Een spitsje, Marcel, dat kun je wel zeggen. 10 kilometer, dat is het totaal. Op de A10 stond een pechgeval bij Amsterdam... tussen knop Amstel en Oud-Zuid. Nog 2 kilometer, de rijstroken zijn weer open. Langzaam rijden op de A13 in Haag-Rotterdam... over 4 kilometer tussen Delft-Noord en Afrit-Berkel en Roderijs. En ook over 4 kilometer langzaam op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Rijnsweert en de afgrond Den Dolder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. De maand september wordt een cruciale maand voor de eurocrisis... en staat bol van belangrijke kruispunten en topoverleggen. De Europese Centrale Bank, de ECB, speelt hier een belangrijke rol. En uitgerekend, de ECB lijkt verzeld in een crisis. Er is tweespalt. De belangrijkste centrale bank van Europa, de Duitse Bundesbank... is het namelijk niet eens met de koers van ECB-president Mario Draghi... Morgen komt de ECB met de uitwerking van plannen om de eurocrisis aan te pakken. En de hele financiële wereld kijkt daar naar uit. Zo ook Sylvester Eifinger, monetair econoom in Tilburg, kenner van de centrale banken. Meneer Eifinger, welkom in de uitzending. Uh, goedemorgen. Wat verwacht u, waar komt de ECB donderdag mee? Uh, nou, de ECB zal nog niet met een definitieve beslissing komen, zo omdat uh, u weet een week later op uh, 12 september... Uh, het constitutionele hof in Karlsruhe uitspraak moet doen... of het ESM, dus het Permanente Noodfonds... ook uh, constitutioneel erdoorheen doorheen kan... vanwege budgetrecht uh, in Duitsland. Dus daar moet men nog even op wachten. Maar uh, wat er gebeurd is, is het volgende. In uh, 2 augustus, de laatste vergadering van de ECB voor de zomer... Uh, heeft de ECB een principebeslissing genomen om te zeggen, wij gaan het opkoopprogramma van obligaties... dat heet Security Markets Program met het duur woord... Mm -hmm. dat gaan wij weer activeren op voorwaarden... Dat, zeg maar, dat gekoppeld is ofwel aan het tijdelijk noodfonds, het EFSF ofwel in de toekomst aan het permanente noodfonds, ESM. Dus daarmee wordt eigenlijk uh, zeg maar de capaciteit gekoppeld... aan de conditionaliteit van die beide noodfondsen, tijdelijk en permanent. Ja. Zou dat meneer even een goede zaak zijn als ze weer gaan opkopen? Zou dat uh, de rentestanden goed doen, met name dan van de crisislanden? Jawel, jawel. Maar de vraag is natuurlijk... en daar is de ECB nu al een maand mee bezig... en daar zullen ze donderdag, dus morgen, nog eens uh, driftig over vergaderen op wat voor voorwaarden gaat men dat doen? Wat zijn de modaliteiten? Kijk, de principebeslissing is genomen op 2 augustus... maar wanneer komt zeg maar, het opkoopprogramma in, in actie? Kijk, eh, Draghi heeft op 2 augustus gezegd... het is een necessary but not sufficient condition... dus wij houden de discretie om die te doen... maar het is heel belangrijk om duidelijkheid te geven... wanneer de ECB in actie komt. En u moet het eigenlijk vergelijken eh, met eh, brandweerwagens die uh, een brand in een straat moeten blussen. Hè? Uh, we hebben een huis, dat heet Griekenland. Dat is eigenlijk al bijna afgebrand. Hè? Daar kun je gaan blussen. Maar dat heeft misschien niet zoveel zin. Er staan andere huizen in diezelfde straat. Hè? Portugal... Italië, Spanje, die uh, ook uh, dreigen uh, in, in vlammen op te gaan. Uh, in ieder geval de vlammen dreigen over te slaan. En dan heb je een brandweerwagen, een tijdelijk uh, noodfonds. Dat is bijna uitgeput, hè, die brandweerwagen. Die heeft nog 150 miljard in kas. Dan heb je een permanent noodfonds, wat nog niet in actie is gekomen. Dat ESM. Die staat verderop in de Staten. En dat moet nog eventjes toestemming krijgen van het Constitutionele Hof in <laughs> Ja, En dan heb je nog een hele grote bluswagen met onbeperkt water. Ja. Dat is dat Security Markets Program. Alleen daar moet een definitieve beslissing over worden genomen. Ja. Uh, nou, is er uh, even naar die, naar die tweespalt hè, binnen de Boendesbank. Uh, mm -hmm. Of binnen, binnen de ECB. Want Jens Weidman, president van de Duitse uh, Boendesbank, die vindt dat dat het uh, überhaupt niet de taak is van de Europese Centrale Bank... om uh, landen te redden. Ik uh, vind dat uh, de ECB er is om prijzen stabiel te houden. I is ja. dat terecht? Zijn zijn bedenkingen terecht? Ja, ik denk dat zijn zorgen terecht zijn... Uh, die zorgen worden trouwens gedeeld door de presidenten van alle noordelijke centrale banken. Alleen, ja, gisteren was dan bericht in het FD dat dat nieuws was. Maar dat was eigenlijk al besloten op 2 augustus. Mm. De principebeslissing was al genomen. De noordelijke centrale bankpresidenten, waaronder onze eigen president Klaas Knot... die waren akkoord gegaan met de principebeslissing. Alleen Weidman, gesteund natuurlijk door zeg maar, het hele apparaat in de boendesbank... En ik heb daar ooit gewerkt, dus ik weet wel hoe die organisatie in elkaar zit. Uh, die, uh, die was principieel tegen en die uh, wou zijn huid zo duur mogelijk verkopen. En dat gaat natuurlijk om die modaliteiten. En ja, die strijd is nog niet gestreden. Want ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, heel simpel, ja, uh, uiteindelijk geldt de stemmen. He, want uh, Weidmann kan overstemd worden in de raad van bestuur van de ECB. Maar je kunt natuurlijk niet het belangrijkste land en de belangrijkste centrale bank in de eurozone overstemmen. Want daarmee krijg je dat de dus, ja, steun voor het ECB-beleid ja. in Duitsland, wat al niet groot is, ja. nog verder afkauft. Ja, even naar, want u zegt dat die beslissing was al, uh, al lang genomen, 2 augustus. Dus even naar de actualiteit. Want uh, dat verhaal met die brandweerwagens, dat past wel een beetje in de uitspraken uh, die Rutte gisteravond deed. Die zegt: er gaat geen extra geld meer uh, naar Griekenland. Uh, als u daar even op zou willen reageren, wat, wat, wat vindt u daarvan, dat hij dat zegt? Nou ja, Rutte, dit is uh, typisch campagnepraat. Hè, want ja. kijk, we uh, hebben we Rutte natuurlijk al vaker meegemaakt... dat hij uh, zei van er gaat geen uh, tweede uh, uh, hulppakket naar Griekenland. En dat kwam uh, er toch? En, uh, en dat kwam er toch. Ja. Dus ik bedoel, de men, hij werd ook direct bekritiseerd eigenlijk ja. van links en rechts... van uh, ja, na 12 september, als het nodig is... moet u toch op zeker moment uw handtekening bij het kruisje zetten. Ja. Want zo is het natuurlijk. Kijk, uh, die beslissingen die worden niet in Nederland genomen... Nee, maar, die worden door de grote landen genomen, zo ja, simpel is het. het. Het past wel bij de harde opstelling van Nederland en, en ook Duitsland natuurlijk. Rutte moet ook aan, aan Merkel denken. Ja, maar het opmerkelijk is dat Merkel, die is natuurlijk niet onder druk van verkiezingen... Uh, en haar minister van Financiën Schäuble, die hebben het niet uitgesloten dat er wellicht wat meer uitstel komt. Uh, ze willen niet nog een, een derde hulppakket. Nee. Maar men is uh, wel bereid op een zeker moment uh, te overwegen om zeg maar, uh, de termijnen en de, de condities ja. nog een beetje aan te passen. Alleen dan moeten de Grieken leveren. Nou, u weet, in oktober komt de Trojka met haar rapport. Dat wordt vrij cruciaal. Want als de Trojka negatief oordeelt, dan is het denk ik eigenlijk in de oefening. Dan krijgen we gewoon... een faillissement van Griekenland... en natuurlijk daaraan gekoppeld een exit. Eh, als het rapport... neutraal is... Eh, dan is er wellicht nog een mogelijkheid... dat Griekenland een beetje... uitstel krijgt, maar niet het uitstel waar ze om gevraagd hebben. Eh, want ze hebben om twee... jaar gevraagd. Nou, dat gaan ze natuurlijk nooit krijgen. Eh, dus ze kunnen nog wel een beetje uitstel... krijgen. Maar eh, ja... Op dit moment uh, wordt er erg veel uh, gediscussieerd over de eurocrisis uh, op een weinig realistische wijze in de Nederlandse politiek, moet ik zeggen. Ja, dus wel meer tijd, niet meer geld. Dat is wat Rutte gezegd heeft. En eigenlijk is dat eigenlijk niet zo verrassend dat hij dat zei. Ondanks het feit dat het toch uh, campagnepraat is. Nou, hij kan dat in wezen niet waarmaken. maken. Want stel dat op een zeker moment daar een neutraal rapport uitkomt. Door de Trojka. En Duitsland en Frankrijk. Uh, die zijn het eens om op een zeker moment toch Griekenland... wat meer spijt te geven. Dan gaat dat gewoon gebeuren. En dan uh, kan Rutte hoger laat springen. Maar dat gaat het gewoon gebeuren. Ja. Dus met andere woorden... Het is een, een zeer gecompliceerde situatie. Uh, ik vind ook dat heel veel zaken die uh, zeg maar in de verkiezingstijd nu gedebiteerd worden, een, nou laat ik het maar zo zeggen, een, een, een, een laag realiteitsgehalte hebben. <laughs> He? van, van, een laag realiteitsgehalte. U zegt het aardig, meneer Ivinger. Ja, ach, ach, uh, maar ja. Het is, dat, dat is verkiezingstijd. En nu weet ja. dat moet je politici niet te serieus nemen. Hartelijk dank voor uw heldere analyse, Sylvester Ivinger.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 We door naar De Volkskrant. De krant heeft een primeur met de plannen voor de hypotheekrenteaftrek van staatssecretaris van Financiën Wekers. Plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd, maar zijn dus uh, nu al uitgelekt. Wordt de aftrek voor de nieuwe hypotheken beperkt in dat plan, zoals in grote lijnen al was besproken in het lenteakkoord. Vanaf 2013 is alleen nog de rente aftrekbaar van zogenoemde annuitaire en lineaire hypotheken. Levert jaarlijks een besparing van zo'n 4,5 miljard euro op Banken en verzekeraars zijn fel tegen deze plannen. Ze zien de bui al hangen omdat allerlei andere hypotheekvormen... nu niet meer verkocht kunnen worden. Juist daarop verdienen zij het meest. Het verkeer voor fietsende kinderen was nog nooit zo veilig... schrijft het Algemeen Dagblad. In 2010 overleden twee fietsende kinderen. Tien jaar geleden waren dat er nog veertien. Fietsbond houdt de cijfers bij en is natuurlijk wel blij met de ontwikkeling... maar waarschuwt toch, moet niet bezuinigd worden op fietspaden... en andere voorzieningen zoals fietsles voor kinderen. Die fietslessen betalen zich uiteindelijk uit... ook als de fietsende kinderen oud genoeg zijn voor de auto. Volgens de directeur van de Fietsbond is iemand die goed is op de fiets... ook heel goed achter het stuur van de auto. In Canada is geschoten op toeschouwers... die luisterden naar een overwinningsspeech van de net gekozen premier van Quebec. Ze werden meteen afgevoerd door beveiligers. Ja. Ja. Ja, u on, wat absolument on a vu des gardes du corps de Madame Marois intervenir intervenir qui l'ont donc. Il y a eu beaucoup de choses qui du corps de schutter. Marois dan naar het dagblad Trouw. Het, uh, u hoorde dat net al bij Joost Vullings. Volgt Tovik Dibi, de man die de strijd aanging... om het lijsttrekkerschap van GroenLinks, die strijd verloren. En nu lijkt ook zijn partij enorm te gaan verliezen in de verkiezingen. Dibi was bij studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij het artikel ook een foto. Dibi zit rechts in beeld, joviaal op een tafel, voor in de collegezaal. Links dan de collegebanken. De zaal is half gevuld met studenten. De meesten zitten wat onderuit gezakt. Sommigen kijken ronduit verveeld weg. De enige die er echt zin in lijkt te hebben is Dibi zelf. Hij lacht en wijst de zaal in. Ja, was die aanval op Jolanda Zap nou handig? Dibi twijfelt. Eén ding weet hij zeker. Als hij het niet had gedaan, stond hij waarschijnlijk nu op plaats 2. Maar dan was hij wel diep ongelukkig. En nog meer nieuws van studenten met studenten. Bij het stel Delft Studenten Corps is weer een hele nieuwe dimensie gegeven... aan het fenomeen ontgroening. Tijdens ja, de introductiedagen is een besmettelijke norovirus uitgebroken. Met als gevolg lange ja. rijen voor de wc's. Vanwege diarree bij de aankomend leden van de vereniging. Ja, ontbruining. Van de 301-jaars hielden 80 studenten het niet meer vol. Ze zijn naar huis gestuurd, maar niet definitief. Als ze weer beter zijn, dan mogen ze zich alsnog aansluiten voor het vervolg van de introductiedagen. Telegraaf schreef hierover. De leegloop van de vereniging. De Democratische Conventie nog, dat slot, die is begonnen, hoorde u al vanochtend. Er is druk over getwitterd. Ook door de Amerikaanse president zelf. Hij is nog thuis in Washington met de kinderen. En Michelle Obama moest vanavond vannacht dus aan de bak. Ze gaf een speech. En Obama twitterde uh, een foto van hemzelf met zijn dochters op de bank. En het onderschrift zegt dan alles. Michelle's biggest fans were watching from home. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.